Thank you. Wat krijgen we dan voor bloem allemaal, hè. Ik Zie je wel uit bij, bij Corona postje? Nou, ah, wat een leuk rol, fantastisch. Ik denk dat dat gaat. Bloemhal, prettig graag, en leuk, hè? Dames en heren, we gaan een dingje doen voor een groep die we zelf altijd ontzettend belonk hebben. Ik bedoel, Abba, naar het Een dingje dat wij samen op de schaal als een de die ze gemaakt hebben. Als het nog eerder dan gaan we het goed doen. Hier in de bos. En dat is The winner takes it all.